Ploft. Niemand raakte gewond, wel sneuvelden ruiten van huizen in de buurt. De explosie was rond drie uur vannacht en werd mogelijk veroorzaakt door een bom. De explosieven opruimingsdienst heeft de auto onderzocht... om te kijken of er nog een explosief in de wagen lag, maar dat was niet het geval. Het weer. Het is droog en helder. In het oosten vriest het nog licht. Vanmiddag is het redelijk zonnig, bij maximaal zes graden. Dit... BeachNet.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 Tot negen uur. Oké, okay, tot 9. ja, Ja. En, en dan, dan uh, ja. de entry geldt twee uh, euro. En uh, dat twee euro is meer eigenlijk uh, om te sparen voor, voor uh, iets leuks. Als we misschien een uitje willen organiseren... of juist een professional willen uitnodigen om ons iets uh, bij te leren. Ja. Oh, ja. Oh, geweldig. Ja, dat is waar we dus ja. eigenlijk. Ja. Leuke dingen te doen met elkaar. Leuk. Ja. En ja, hoeveel kinderen of, of tieners kunnen komen...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 Plus.standvoort.nl Oké, okay, plus.standvoort.nl ja, ja. Daar kunnen ze alle informatie ja, vinden Ja, klopt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 Um, als we een kerst uh, hadden, dan hadden we dus een kerstmusical en dan oh, ja. daar met dans erbij. Leuk. En uh, ik was dan de assistentenleidster van de dansen. <lacht> en um, ja, zodoende is het echt helemaal gegroeid. Toen ben ja. ik ook naar dansles gegaan. En um, ja, tot nu toe. Uh,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 Nou, ik denk met alle leeftijden, ja. waar ik zelf zat, was uh, meer volwassen. Ja, want hoe oud dus ben jij 18, echt 18, uh, vragen, want... Ik ben zelf 26, ja. dus um, toen ik ja. erop zat, ik was 23, dus dat is ja. al drie jaar geleden zo. Dus het was echt 18 plus ja, waar dus ik dat zat. Ja, dat is toch ook ja. voor andere leeftijden? Ja, ja verschillende okay. leeftijden, ja. ja. Maar waar ik zat was ook helemaal, was nog nieuw. Ja.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 Dus dat doen we ook elk jaar weer. Oh, ja. en, en mijn collega die is al ja. uh, acht jaar mee bezig zo ja. Dus, uh, dus elk jaar weer zoeken we weer naar sponsors om ja. weer zo'n uh, kamp waar te kunnen organiseren. Dus de sponsors zeg maar, die financieren dat voor een deel misschien? Ja, ja klopt. Ja. En het is echt uh, voor jongeren die uh, uh, niet op vakantie gaan en, ja. en die, die het wel. Uh,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 Volgens vier van hen heeft Potsch gezegd dat hij piloot was geweest van de zogenoemde dodenvluchten in de jaren 70 en 80. Toen werden tegenstanders van het Argentijnse regime uit vliegtuigen in zee gegooid. Vier andere oud-collega's zeggen dat Potsch nooit iets heeft gezegd over hun rol bij de dodenvluchten. De waterstanden in de Maas zijn stabiel. In Zuid-Limburg daalt het water alweer licht. In het midden van de provincie zijn de waterstanden wel iets hoger. Maar volgens Rijkswaterstaat zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. In Stijl in Limburg hebben dieven de borgpennen uit de noodwaterkeringen gestolen. Dat is gevaarlijk omdat de waterkeringen daardoor kunnen instorten. Vermoedelijk waren het koperdieven omdat de borgpennen koperkleurig zijn. Maar volgens het waterschap zijn de pennen van staal. De ministers op Stelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid brengen vanmiddag een bezoek aan Moerdijk. Ze praten daar met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht over de in chemiebedrijf Geniepak. Ze gaan het onder meer hebben over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Jan Nagel wordt de lijsttrekker van oudere partij 50PLUS voor de Eerste Kamer. De statenleden kiezen de Eerste Kamer in mei. Nagel nam zelf het initiatief voor de partij die de positie van ouderen wil verbeteren. Hij zat al eens in de Eerste Kamer, toen voor de PvdA. Ook stond Nagel aan de wieg van Leefbaar Nederland en de partij van Peter R. de Vries.